Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is bezorgd over de plannen van Turkije... om ook in Nederland Turkse weekendscholen te openen. Het is de bedoeling dat leerlingen tussen de 6 en 17... daar les krijgen in de Turkse taal, godsdienst, geschiedenis en maatschappijleer. De scholen worden grotendeels gefinancierd door de Turkse overheid. Oppositiepartijen en regeringspartijen... maken zich daarom zorgen over politieke beïnvloeding. Het OM gaat niet alsnog onderzoek doen naar de verkrachtingsbeschuldigingen van het Haagse PVV-raadslid dat gisteren zelfmoord pleegde. Willy Dille zei in een filmpje op Facebook dat ze was ontvoerd en verkracht door een groep moslims. Maar er zijn te weinig aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek. Zo weigerde Dille aangifte te doen. De val van de Turkse lira is ook te voelen op de Amsterdamse beurs. De AEX leverde vandaag ruim anderhalf procent in. De grootste verliezer was ING. Die bank heeft veel geld uitstaan in Turkije. ING verloor ruim vier procent. En ook andere Europese banken die in Turkije actief zijn... eindigden diep in het rood. En vandaag verloor de Turkse munt opnieuw ruim 13 procent... van zijn waarde ten opzichte van de dollar. In de financiële wereld zijn zorgen over de sterke greep... van president Erdogan op het monetaire beleid... En Clarence Sedoff is gepresenteerd als bondscoach van Cameroen. Hij tekende een contract tot en met het WK van 2022. Patrick Kluivert wordt zijn assistent. En volgend jaar speelt Cameroen al het toernooi om de Afrika Cup. Cameroen is daar titelverdediger. Afgelopen zaterdag maakte de minister van Sport al bekend... dat het Nederlandse duo de technische leiding zal krijgen over de ontembare leeuwen. Het weer nog, vanavond vooral in de kustprovincies buien... met kans op hagel, om weer een zware windstoten. Morgen in het, in het noorden kans op een bui... en het zuiden af en toe zond, wordt 19 tot 23 graden. De zondag dan droog en op veel plaatsen zomers warm... maar vanaf maandag weer kouder. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.